De Iraanse regering spreekt tegen dat er vandaag bij protesten in Teheran doden zijn gevallen. Websites van de oppositie maken melding van vier doden. Anderen zeggen dat er zeker één dode is. De demonstratie in Teheran was gericht tegen het bewind van president Ahmadinejad... en de hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei. Duizenden Iraniërs liepen mee. Op verschillende plaatsen werd brand gesticht. Veiligheidstroepen probeerden de demonstranten met traangas en waarschuwingsschoten uiteen te drijven. In Iran is het al een week onrustig. De protesten begonnen na de begrafenis van Ayatollah Montezeri, Een toonaangevend criticus van president Ahmadinejad. Een jongen van 17 uit Vlaardingen is vannacht zijn linkerhand kwijtgeraakt bij het afsteken van vuurwerk. Volgens twee vrienden ging het vuurwerk te vroeg af. De jongen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zijn hand kon niet meer worden aangezet. In het noorden van Italië zijn zeven mensen om het leven gekomen door lawines. Gisteravond werden in de Alpen vier reddingswerkers onder de sneeuw bedolven. Ze verongelukten bij een zoektocht naar twee vermiste toeristen. En ook die zijn dood. Alle slachtoffers zijn geborgen. Bij een ander incident in de Italiaanse Alpen kwam een jongen van 14 uit Duitsland om het leven. Hij werd tijdens het snowboarden door een lawine verrast. In de Indische Oceaan heeft een helikopter op het dek van een gekaapt schip 4 miljoen dollar losgeld gedropt. Dat hebben piraten gezegd tegen persbureau Reuters. Het Chinese kolenschip werd in oktober aangevallen. Aan boord zijn 25 bemanningsleden. De piraten dreigden hen te vermoorden. Nu het losgeld is afgeleverd willen de piraten binnen een paar uur vertrekken.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 Beachnet. een veelzijdig computer- en internetcentrum aan de Haltestraat 61 in Zandvoort. Bel voor meer informatie 023 5730749 of kijk op www.beachnet.nl. Dames en heren, het aftellen is begonnen. Acht uur lang, de muzikale flashback van een vol van een voljaar, ja. vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol eurohit, zo, even naar twee uur. Welkom bij het vijfde uur van Euroheer 2009. Dank aan Jaap Koper. Hij heeft, uh, heeft, heeft ze weer afgeteld voor je. Nummer 75 tot en met 51. Goed gedaan, jochie. We zijn weer trots op je. Komen de komende twee uur mag ik het zelf doen. En daarna natuurlijk de laatste 25 met Sors van Dam. Nou, derde kerstdag is het eigenlijk vandaag. Ik denk van nou zou ik nog een paar kerstplaten gaan draaien. En we zitten er toch helemaal in de afgelopen paar dagen. Bijna niks anders dan kerstplaten gehoord op de, op de radio. Nou, dat gaan we zeker niet doen, want we zijn bezig met Euro in 2009. De 100 beste platen uit Europa van het afgelopen jaar. Samengesteld uit de noteringen in de Euro Breakdown. Elke vrijdagmiddag te horen tussen 3 en 5 bij CFM. Nou, laten we maar snel van start gaan met de nummer 50 van dit jaar. In de week dat de Balletjes van de Koning van André van Duinen op nummer 11 binnenkwam in de Nederlands top 40... kwamen er een Engelsman en een Italiaan, Mac en Dino, binnen in de EBD. Het duo is al 12 jaar bezig met het maken van muziek. De samenwerking heeft nu geleid tot een nummer So Strong... Mac, ken je nog van zijn versie? Thunder in my heart. jawel. Inderdaad, een uh, oud nummer van Leo Seer uit meen ik, 1977. En dat werd uh, wereldwijd een dik hit. Ook in de Eurobreakdown trouwens. Nou, dit jaar komen ze tegen op uh, nummer 50 in Eurohit 2009. Mac en Dino, ik zei het al, hier is So Strong. Kerstkransers is het uh, nu tijd geworden voor de oliebollenjaar En Ja, je hebt uh, zojuist programma gedaan, dus jij kan er wel eentje leiden. Hè? Dat Sjors uh, van Damme, die begint er maar niet aan. Toen weet je nooit of je de laatste 25 nog kan presenteren natuurlijk. Dus, uh, je hoorde de, de nummer 50 uit uren 2009. Inderdaad, Mac and Dino en So Strong. 16 weken in de lijst genoteerd met als hoogste positie de nummer 3. De nummer 49 is er voor La Rue en Bulletproof. Nou, als er een artiest is die flink wordt gehyped, dan is het LaRoux wel. Dit duo werd door de BBC al Band to Watch genoemd. En vele tijdschriften stonden achter Ben Langmate en Ellie Jackson. Succes leek gegarandeerd. Maar dan moet je het natuurlijk nog wel waarmaken. En gelukkig, dat gebeurde. Met eerste zin van quicksand lieten deze Britten zien wat ze konden. Om met uh, Infor voor de keel een grote hit te scoren. Nummer 2 in Engeland, 13 in uh, Ierland. Helaas alleen verder niet terug te vinden in de Europese hitlijsten. En dus ook niet in de Euro Breakdown. Wat mij betreft is het goed, beter, best, zegt George Verdam. Nou, zo is dat maar net, uh, George. Een uitspraak die zeker op La Roos slaat. De derde single is nog wel de beste van allemaal. Het zal in ieder geval de mainstream luisteraar meer aanspreken. De trip naar het Europese vasteland was gemaakt. En een hit was hiervan een feit. En ik vind hem inderdaad heel erg lekker. Goed, beter bis. Dat kunnen we wel zeggen over dit plaatje van La Roe. Nummer 49. Nou, zo duidelijk krijg je nummer 48 van mij. Britney Spears staat daar. Ik ga het alvast klappen met Circus. Daar doen we het weer. Alle honderd grootste hits van het afgelopen jaar op een rijtje in EuroHits. in the world. The ones that entertain and the ones that serve. Well, baby, I'm put on a show kind of Don't like the back seat. Gotta be first. I'm like the I call the shots, I'm like a ...allemaal in het jaar 2009. De hitlijst van vandaag, die gaat daarover natuurlijk. Eurohit 2009. Met op uh, nummer 48 juist Britney Spears en uh, Circus. 14 weken in de lijst genoteerd. Met als hoogste positie de nummer 2. Jawel. Nou Shakira, ook zij staat uh, dit jaar in de hitlijst. Op 29 binnengekomen tijdens de 29ste aflevering van dit jaar van de Euro Breakdown. Nou, dat kan alleen met wolven, gejank en hoge noten natuurlijk uh, tezamen gaan. De ingrediënten van Shakira's comeback. Daarnaast leveren ze ons uh, ook nog eens uh, lyrics waar je twee keer over na moet denken wat er bedoeld wordt. Toen de plaats binnenkwam, rees de vraag, is Shakira definitief terug in dit lijst? Jazeker, dat is het antwoord uh, op deze plaat. Het is gewoon een uh, plaat, lekker. We gaan hem voor je draaien. De nummer 47, Shakira, hier is she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 Leuk om te zeggen, is radio DJ. Dit was Shakira. Ja. Dat klinkt zo lekker. hè? Zo, uh, op de zondagmiddag bij CFM. Het vijfde uur van uren in 2009. En wat gaat BLC mij nou vertellen? Gaat ze van gedaante veranderen? Dat wil ik helemaal niet. Daar hou ik helemaal niet van. Maar ze heeft er wel een plaatje over gemaakt. If I Were a Boy. If I Were a Boy. Even just for a day.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 they stick up for me if I.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 in Dat was Beyoncé bij Eurohits 2009. De nummer 46 van dit jaar, If I Were a Boy... 2000 af, uh, 2008 sloot ze af met een uh, vijfde plaats. In 2009 ging ze op deze positie verder. Beyoncé, onze eigen Amerikaanse rb zangeres, songwriter, actrice, winnaar van 10 Grammy Awards, modeontwerpster en ook nog het gezicht van House of the Ring. Nou, dat is heel wat, hè, van deze Beyoncé. En uh, volgens mij hebben we er al een paar keer uh, gehoord, ook uh, in de hitlijsten uh, van uh, dit jaar. De nummer 45, daar gaan we het nu over hebben. Dat is uh, Alicia Dixon, de Boy Does Nothing. Ja, en uh, zometeen meteen over uh, een aantal pleitjes komen we er alweer tegen. Dixon werd geboren en groeide op in uh, Londen... en is de dochter van een Britse moeder en een uh, Jamaicaanse vader... Ze heeft vijf halfbroers en een halfzus. Als kind droomde ze ervan zangeres en danseres te worden. Maar haar moeder, die haar kinderen grotendeels alleen moest opvoeden, had geen geld voor lessen. Na de middelbare school wilde Dixon sportlerares worden. Maar haar plannen veranderden toen ze in de trein werd aangesproken door een muziekproducer. Die haar vroeg of ze kon zingen. Nou, en dat kon ze wel hoor. Tijdens de terugreis vroeg iemand haar of ze in een band zat. Hierop zette Dixon haar studieplan op een laag pitje. En probeerde zijn carrière in de muziek van de grond te krijgen. En dat is zeker gelukt. Haar eerste single, The Boy Does Nothing hoor je nu in Eero op nummer 45. I got a man with two left feet. Oh, when he dances, not to the beat. I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet. Girl, you are my perfect lady. You like mm -hmm. a baby. It's nothing to draw the girl, it's mm -hmm. crazy. Come in the world, up. Them for mm -hmm. me, the sweets and the rhesus of morality. city. I'll get in, y'all, then run be a baby. Y'all surround so me, but then cannot not mm -hmm. me In a bedroom, shop around mm -hmm. to the lazy. Love out the y'all, them crazy. I love the mm -hmm. We'll keep it Isn't it is enough secret Then come and open my door I cannot understand why you don't love me no more The love me that the humanity's rich and pure I keep laid this love, that's why me them adore. Woman, is on the to love me, I will give it to you, it's love boom, boom, boom. Woman, they know that I will drive you crazy Turn the wayside, turn the wayside, I love me, baby In ureoën 2009 door Bob Sinclair. Nou, Bob Sinclair is een Franse recordproducer, DJ, remixer en mede-eigenaar van het label Yellow Productions samen met, jawel, DJ Yellow. Hoe verzinnen ze het? Sinclair begon zijn carrière in 1986 toen hij nog maar 18 jaar oud was. Sinclair is bekend om zijn Franse draai die hij aan zijn huismuziek geeft. Zijn track Feel for You uit 2000 is een oude aan een Franse musical Sirone en komt van zijn tweede album Champs Elysees. 2005 scoort Bob Sinclair... Een gigantische hits met Love Generation. En daarna werd het wat rustiger... maar samen met Chabarangs is hij weer helemaal terug... in de hitlijst van Europa. Je hoorde Love You No More op nummer... 44 in Euro 2009. 345 punten... bij elkaar gegrabbeld. 13 weken in de lijst genoteerd. En de hoogste positie die ze behaalden was de nummer 3. Nou, wie komen we tegen op nummer... 43 in de hitlijst van dit jaar? Dat is de single van...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 Ik heb goed nieuws voor als je de tel kwijt raakt in Eurohit 2009. Kijk gewoon even op www.cfmsanvoort.nl. Dan kan je meelezen met de hitlijst van dit jaar. In ieder geval was dit op nummer 43... Jason Maress en Colby Calais en Lucky. Alice Dixon hoorden we net al in Eurohits met de single The Boy Does Nothing. Haar tweede single is nog een stukje beter. En die komen we dit jaar tegen op nummer 42. Hier is Brief Slow. I'm running out of patience cause I can't believe what the hell I'm hearing, I'm hearing, hearing, hearing. And speaking of hell, it don't compare to this heat that I'm feeling, I'm feeling, feeling. I love you too much, it shows all my emotions go out of control inderdaad de single van Alicia Dixon op nummer 42 in de hitlijst van 2009 Euro in 2009 nou die andere single vond ik toch zelf net weer even een stukje lekkerder hoor ja ik doe het voor The Boy Does Nothing de nummer 41 is er voor Rida. Hier is On. op nummer 41 in 2009. Florida horen je in ride... Right, uh, ride right around, ja. Florida rep als sinds zijn achtste. Zijn artiestennaam is afgeleid van de naam van de staat waarin hij geboren is. Namelijk Florida. Hoe versit hij het? Wat hij natuurlijk uh, opgesplitst heeft in de naam Florida. Nou, we gaan nu eens even een overzichtje met je doornemen. Een dag vol met feiten, noteringen en de grootste hit. Dit is EuroHit. Ja, de nummer 50 tot en met 41 hebben we inmiddels voor je gedraaid in het 5 uur van Iurehuur 2009. Wij zien je uiteraard. Gaat tot 6 uur vanavond door met de beste 25, zo dadelijk tussen 4 en 6 met Jos van Dam. Nou, en een van de favoriete plaatsen van Jos van Dam stond er in het blokje van 50 tot en met 41. Ik zie hem al uh, verbazend kijken van welk nummer bedoelt hij hierop dan? Nou, daar komen we zo meteen aan. Eerste nummer 50, die is er voor Mac and Dino en So Strong. Nummer 49, La Rue en Bulletproof. Nummer 48, Britney Spears en Circus. Nummer 47, daar is er weer Shakira en She Wolf. Beyoncé staat op nummer 46, met If I Were A Boy. Op nummer 45, de eerste van de twee die we hebben in dit blokje, Alicia Dixon en The Boy Does Nothing. Nummer 44 is voor Bob Sinclair en Sean Rex. Volgens mij bedoelde ik die plaats, voor Verdam. Love You No More, nummer 43, Jazz en Colby Calais en Lucky. Nummer 42, daar is ze weer, we kwamen er ook al op, uh, nummer 45 tegen, Alicia Dixon en Brief Slow. En de nummer 41 van juist, juist gedraaid ook bij CFM, Florida en Right Rounds. Nou, dat betekent alweer dat we toegekomen zijn aan de nummer 40 van dit jaar... En die is er voor The Killers. Nou, het nummer heeft 352 punten bij elkaar vergaat. Stond 15 weken in de lijst. En dat hebben we natuurlijk over de Eurobreakdown. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 te horen bij CFM. En de hoogste positie die ze behaalden met dit plaatje... is de nummer 4. Nou, we gaan een voor je draaien op nummer 40 dus. The Killers. Hier is Spaceman. een beetje het idee dat dit echt een 3FM plaatje is? Zo klinkt het in ieder geval wel. Ik zo in het glazen huis terechtkomen of zo joh. De, de spaceman van uiteraard de killers. En ik hoop dat deze killers een beetje bulletproof zijn. Want dat hebben ze denk ik wel nodig. In ieder geval zijn we aangekomen bij de nummer 39 van dit jaar Euroweer 2009. De singles van Lady Gaga werden er doorheen gejaagd. Paparazzi stond nog in de Nederlandse top 10. En de opvolger EE staat alweer op de playlist van alle landelijke zenders. Lady Kaka is hotter dan hot op dit moment. Na Australië, Zweden, Canada, Amerika en Engeland... is het dan nu eindelijk Europa helemaal verkikkerd... op deze nieuwe grote megaster. Het is niet de laatste keer dat we deze dame gaan horen vandaag... in Euro in 2009. En nummer 39 is dus voor haar single... E.E. E.E. Nog die keren langs in EuroHit 2009 Dus zo laat het Voor wat betreft uh, dit uh, voor de single E.E. Hey, hey, de laatste die we Voor drie uur voor je gaan draaien Is de nummer 38 En die is voor Esme Dentas Oude de Eurohit. De beste hit van het afgelopen jaar EuroHit